...op 104.5 en in de Eter op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Dit is Juri Stubinitski met het NOS Journaal. De Vierdaagse Feesten in Nijmegen hebben dit weekend zo'n 400.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er zo'n 100.000 meer dan vorig jaar. Toen kwamen er volgens de organisatie minder mensen omdat het regende... In Nijmegen staan zo'n 30 podia waar optredens zijn van artiesten zoals Whalen, Frank Boeien en Tim Knol. Volgens de organisatie zijn de feesten tot nu toe rustig verlopen. De Nijmeegse Vierdaagse begint dinsdag. In totaal mogen er 45.000 mensen deelnemen. De aanslagen van vorige week zondag in de Oegandese hoofdstad Kampala zijn gepleegd door zelfmoordterroristen. Dat heeft de politiechef die het onderzoek leidt laten weten. Bij de aanslagen op een restaurant en een rugbyclub waar naar de WK-finale werd gekeken, vielen ruim 70 doden. Ter plaatse zijn twee hoofden gevonden die niet zijn geïdentificeerd en die ook door niemand zijn geclaimd. Aangenomen wordt dat zij de daders zijn. Van de hoofden zijn foto's verspreid. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen in Oeganda is opgeëist door Al-Shabaab. Dat is een islamitische groep die tegen de aanwezigheid van Oegandese militairen in Somalië is. Het ziet er naar uit dat Desi Boutersse de nieuwe president wordt van Suriname. Hij heeft nu ook de steun van de Volksalliantie. En daarmee heeft Boutersse genoeg parlementsleden achter zich staan. De komende dag kiest de Nationale Assemblee de president. Een kandidaat heeft 34 stemmen nodig en Bouterse heeft er nu 36. Zijn concurrent is de minister van Justitie en Politie Santoki. Zorgen over geld staan centraal bij het begin van een grote AIDS-conferentie, afgelopen avond in Wenen. De fondsenwerving voor de strijd tegen HIV en AIDS verloopt moeizaam, onder meer doordat veel landen bezuinigen op hun ontwikkelingshulp. Bij de opening van de conferentie was er een videoboodschap van VN-topman Ban Ki-moon. Hij riep daarin landen op om hun toezeggingen voor donaties na te komen.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 So drop the top, baby, and let's cruise on into it. It's better than ever street.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 It's a rich man.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 Het ritme van ZF.